Je boot met het dan een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 In Servië zijn de pogingen gestaakt om de grootste elektriciteitscentrale van het land te beschermen tegen het wassende water van de rivier de Sava. De kolencentrale ligt zo'n 20 kilometer van de Servische hoofdstad Belgrado en voorziet de helft van het land van energie. Tot het laatste moment hebben vrijwilligers, militairen en medewerkers van de kolencentrale zandzakken rond het complex gelegd. Maar het water stijgt verder en iedereen moet het gebied verlaten. Oekraïne erkent dat zondag niet in het hele land presidentsverkiezingen kunnen worden gehouden. Het wordt lastig in de regio's Donetsk en Lugansk, waar pro-Russen de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen. Volgens de minister van binnenlandse Zaken houden separatisten stemlokalen bezet en zijn leden van kiescommissies ontvoerd. In het grootste deel van de twee regio's kan daardoor niet worden gestemd. Volgens de minister van binnenlandse Zaken gaan de verkiezingen voor een nieuwe president in Oekraïne in elk geval door. Luis Enrique is de nieuwe trainer van FC Barcelona. De 44-jarige Spanjaard volgt Gerardo Martino op, die zaterdag na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Atletico Madrid zijn vertrek aankondigde. Luis Enrique, oud-speler van de club, ondertekent een contract voor twee jaar bij FC Barcelona. Het weer vanavond is het warm, met temperaturen van iets boven de 20 graden.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 Maandagavond, 9 uur. Ja, dan weet u wel. CFM, cinema met Auko Beuvingen. Ja, op deze zomeravond. Ik zou bijna zeggen, ja, echt zomeravond. Boven de 20 graden, nu nog. Eh, hoop ik dat we toch wat fijne filmmuziek kunnen gaan draaien. Als u in de tuin zit, een radiootje erbij. dan is het helemaal perfect. zomeravondgeur en mooie muziek. Wat wil u nog meer? En als het mooi weer is, kan je ook gaan kamperen. En wie weet, maak je dan wel wat mee? De Nederlandse horrorfilm De Pool heeft een prachtige openingssong. Gezongen door Wieke van Welen. MUZIEK Shadows are growing taller My lover We're going underwater Together we'll go deeper Soon I'll make you mine Look in my eyes, and breathe. One last time All that your heart believed in Is past and now You're falling Soon I'll make you mine And through your dark You'll face me een uh, gezongen door uh, Wieke van Weelde de titelsong van de Nederlandse horrorfilm The Pool. Ja, klinkt prachtig toch? En als u bij een vijvertje zit, dan weet je toch nooit wat er kan gebeuren... wat er uit het water komt, zeker als de schaduwen langer gaan worden. Uh, tijd voor hele andere muziek. De, de film, toen was geluk heel gewoon. Leuke film. 1974, het Nederlands voetbal -elftal heeft zojuist de heroïsche WK-finale tegen de Duitsers verloren... Hele land in rap en roer en diepe rouw. En Jaap Koyman gooit uit poeieren frustratie de splinternieuwe televisie uit het raam. En dan uh, gebeuren heel veel dingen. Uh, Leuke film. En daar hoort ook muziek bij. En de titelzong is gezongen door de Kik. Oh, oh, oh. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden. Minstens 40 jaar na jouw idee. Zet je spijt Olie. Ongeluk nog heel gewoon. was De kick uit de film Toen was geluk heel gewoon. Een film uit 2014. Regie eh, Ineke Houtman, hoofdroller Gerrit Cox, Joker Bruis en Sjoerd Plezier. Prachtfilm. En eh, ja, wat erbij geleverd wordt is een, een dik album met allerlei hits uit de 70 jaren om die tijd te doen herleven. Dus ik vind het altijd wel leuk om daar wat muziek uit te pikken. Zeker aan het begin van het programma. En eh, ja, een nummertje wat altijd misschien ook hele mooie filmmuziek zou zijn: Storm and Thunder. Certify Waar je gebroeders Broeders Koertse, Janie natuurlijk zang. Ja, de, al deze muziek wordt geleverd bij eh, toen was Geluk heel gewoon. Ik doe er nog één omdat het zulke mooie Nederlandstadige muziek is. En ik heb gekozen voor Groeneveld en Koek. Greenveld en Koek. Deze lekkere zomeravond. Uh, de klanken van uh, Greenfield and Cook Only Lies. En dat allemaal als soundtrack bij. Toen was geluk heel gewoon toen, onvoorstelbaar, zoveel Nederlandse pop als daarbij zit. Ja, wat hebben we nog meer op het programma staan voor films die we de moeite waard zijn. En zeker de muziek. Ik noem Willard, ik noem The Three Days of the Condor, The Notebook, The Lone Ranger, The Beast of the Southern Wild. Zie ik, Life of Pie. De Valken en de Snomen. Kortom, veel te veel om op te noemen. Laten we gauw verder gaan met de film The Willard. Willard is een film uit 2003. En dat gaat over Willard. Die is op zijn werk bij zijn collega's een beetje de pispaal. Wanneer hij ontslagen wordt uit de firma... die inmiddels zijn overleden vader heeft opgericht... vindt hij troost en steun bij een aantal ratten die in zijn kelder huizen. Na het overlijden van zijn moeder is het dubbel triest dat de band met het familiebedrijf definitief doorgesneden wordt. De stoppen slaan door als een van zijn favoriete ratten, Socrates, gedood wordt. Hij verzamelt de lege ratten en zint op wraak. Een hoorder Amerikaans deze keer. En wat wel bijzonder is, de muziek is van Shirley Walker. Een van de eerste dames die filmmuziek gecomponeerd heeft. Echt een voortrekster. Zij is niet zo gek oud geworden. Zij is, even kijken, 1945 geboren, 2006 overleden. Dus ze heeft wel een aantal films gemaakt. Echt een voortrekster. Uit Willard. De aftiteling muziek. klanken uit de soundtrack Willard, een componist, Shirley Walker. En uh, ik laat nog een, een nummer van deze soundtrack horen. What we can do, that's not a mouth. Soundtrack Willard, componiste Shirley Walker. En deze soundtrack staat weer echt in de belangstelling van de muziek, van de liefhebbers van filmmuziek. Zeer de moeite waard. Ja, pauken, violen, koper, het zit er weer allemaal in. En het is een horrorfilm, dus je, je kan het, zelfs bewegingspatroon van een ratten, kan je erin terug horen. Mooie soundtrack, Heel de, echt de moeite waard. Een andere soundtrack die meer dan de moeite waard is... is de film The Three Days of the Condor. Film uit 1975. Robert Redford, Faye Dunaway en regie Sidney Pollack. Het gaat over een CIA-onderzoeker, codenaam Condor... die leest voor zijn werk de hele dag boeken... om deze te screenen op nuttige of schadelijke informatie. Als hij op een gegeven dag terugkomt van lunch... halen zijn al zijn collega's vermoord. En Condor moet uitvinden wie het gedaan heeft... voordat... De moorden vindt. hem vindt. Uh, ja, mooie muziek. En de muziek is van uh, uh, Dave Kershen, een uh, bekende Amerikaanse filmcomponist. Uh, Stopt lekker veel jazz in zijn muziek altijd. Het thema van uh, Three Days of the Condor. of de componist uh, Dave Kreshen ja. ja, heeft ook veel prijzen gewonnen, heel veel filmmuziek uh, geschreven, bekend componist in het rijtje van alle bekende componisten wordt hij wel thuis uh, uit deze film toch nog een stukje het nummer Silver Bells, ook van Dave Kreshen. gevoel bij te krijgen natuurlijk. Hè? Dus die zilverbels... laten we maar lekker bellen. We gaan over naar een andere soundtrack. De soundtrack uh, The Notebook. Uh, Aaron Zichtman. Uh, ja, een bekende film. Is ook van de week... weer op televisie. Dus als u hem nog niet gezien heeft... de tijd om de romantiek op te pakken... en met z'n tweeën op de bank te gaan zitten... en naar dit romantische werkje te gaan zitten kijken. Ook nog mooie muziek bijgemaakt. En ik laat u luisteren naar een nummer... getiteld. Even kijken wat het is. Our Love Can Do Miracles... en hartstocht in uh, de notebook, natuurlijk. Ergens, deze week is hij op televisie. Uh, componist uh, Aaron Sigmund uh, meerdere films gemaakt: uh, uh, The Propor, Sex in the City. Uh, nou, te veel om op te noemen. En uh, ja, ik vind het toch leuk om nog een nummertje uit deze film te draaien. Maar dat is geen compositie van uh, Aaron Sigmund zelf, maar iets van Benny Koetman. Een beetje jazz moet erin, hè, avonds, zeker op een zomeravond. Een glaasje doosé erbij en uh, lekker rustig zitten. film, gebruikt in de film The Notebook, Always and Always. Ja, lekker dansmuziekje. Dus wie weet, even samen dansen in de tuin. Met het mooie weer moet kunnen, tenslotte. Een heel andere film is The Lone Ranger. Het verhaal gaat over John Reed, een man van de wet... die zich heeft omgevormd tot de Lone Ranger. De gemaskerde legende van de rechtvaardigheid. Samen met zijn Indiaanse compagnon Tonto bestrijdt hij hebzucht en corruptie. En beide onwaarschijnlijke helden zullen met elkaar moeten leren samenwerken. Daar gaat de hele film over. De film is een beetje geflopt, maar de muziek is toch prachtig. Uh, de componist van de filmmuziek, Hans Siemer. Uh, Duitse componist. Uh, producent van heel veel filmmuziek. Uh, ga ik niet allemaal noemen. Maar ik laat wel een stukje horen uit de uh, film The Lone Ranger. En het nummer uh, is The Red Theater of the Absurd. <tied> En uh, ik doe nog een nummertje uit deze soundtrack, Absurdity, ook gecomponeerd door Hans Zimmer. dit nummer uitgekozen omdat ik het begin nogal grappig vond met dat fluitje wat het thema eigenlijk blaast en dan uh, het orkest wat erbij komt. Vandaar uh, Absurdity. Mooi nummer, mooie compositie van Hans Zimmer Bij deze film uh, echt toch hele mooie muziek gemaakt. De film is een beetje geflopt, zal binnenkort wel op televisie komen. The Lone Ranger. natuurlijk nog veel meer mooie filmmuziek en uh, een prachtig film die ook uh, zeer de moeite waard was The Beast of the Southern Wild, een film geproduceerd door uh, Ben Zeitlin en Dan uh, Romer. Er is prachtige muziek bij gemaakt. en ik laat u de titelsong eigenlijk horen. Uh, articles of the Universe. klonk natuurlijk ook weer zo'n prachtig intro, deze film. Het gaat over een meisje, Husperpi. Een meisje van zes jaar woont bij haar vader Wink... in de Bad Kuiper gemeenschap in het zuiden van de Mississippi Delta. Aan de rand van de wereld. En, en daar gebeurt van alles. Het is te veel om te vertellen. Maar de muziek is bijzonder mooi. Ik laat nog een stukje horen uit deze film. De smallest pieces... Andere film gaat ook over dieren, wilde dieren... en dat is de Life of Pi. Een uh, Indiaanse jongen, Piscine Molitor Patel... is vernoemd naar een zwembad in Frankrijk... waarover zijn oom enthousiast was. Hij wordt gepest omdat zijn naam klinkt als in het Engels pissing. Het lukt hem echter de bijna Pi te verwerven... door Pi de honderden decimalen van de wiskundige constanten... uit zijn hoofd te leren. hele bijzondere film. Uh, geregisseerd door Ang Lee... Nou, het is best wel de moeite waard. En ja, daar eigenlijk van het eerste nummer van de soundtrack. Ook uh, deze soundtrack is ook uh, beknood. <tied> naar de prachtige klanken uit de film Life of Pi, film van Ang Lee. Uh, hele mooie muziek. en uh, ja, u heeft het eerste, De eerste uren van CFN Cinema zit erop. Uh, ja, Verschillende soorten muziek gedraaid. Horror, uh, romantisch, uh, actiefilm, uh, thrillers. Kortom, er is van alles. Ook het tweede uur gaan we verder. Ik hoop dat het tweede uur er ook weer bij bent. Tot zover het ritme van CFN. Via de kabel op 104.5.